De Radio 1 Sportzomer. Show. van Brakel en Jeroen Stomphoort. Goedemiddag, welkom bij een volle sportmiddag met Atletiek, Wimbledon, de TT en Assen. En natuurlijk de Tour de France die op het punt van beginnen staat. Maar eerst het NOS-nieuws met Mark Visser. Er veel verkiezingscongressen onder meer het CDA dat wil dat bij ontwikkelingssamenwerking de norm van 0,7% wordt gehandhaafd. Het congres van de partij past op dat punt het verkiezingsprogramma aan. In het programma stond geen percentage omdat de partij to vindt dat bij ontwikkelingssamenwerking effectiviteit voorop hoort te staan. Het congres heeft nu bepaald dat de norm van 0,7% van het bruto binnenlands product blijft tot 2015. Dan worden er nieuwe internationale afspraken gemaakt. De wijziging werd uiteindelijk zonder stemming aangenomen. Zullen we dus mensen in stemming brengen? Niet? Dan stel ik voor dat we per acclamatie hiermee mee bevestigen. Ja? ook het partijbestuur schaarde zich erachter. Kandidatenlijst voor de ChristenUnie die wordt niet veranderd. Partijcongres heeft geen wijzigingen aangebracht. Dat betekent dat lijsttrekker Slop de Kamerleden voor de wind... en Schouten op 2 en 3 komen. Directeur Segers van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie... is op plek 4 de eerste nieuwkomer. Vliegveld van Eelde heeft een vliegtuigje een buiklanding moeten maken. Het landingsgestel van de Piper functioneerde niet meer. Niemand raakte gewond. Het vliegtuigje was onderweg van het Duitse Rügen naar Hilversum. De piloot die meldde zich bij vliegveld Eelde met technische problemen... en vroeg toestemming om te landen. Het toestel ligt nog op de landingsbaan, waardoor die voorlopig gesloten is.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 Morgen opnieuw afwisseling van zon en wolken met in de middag een enkele bui. Temperatuur die ligt morgen met ongeveer 20 graden ietsje lager. ANWB-verkeersinformatie met een zevental files. Ik begin net over de grens op de Belgische E19. Want er zijn uitgebreide werkzaamheden op de E19 naar Antwerpen. Geeft veel vertraging. Als je vanuit Rotterdam naar Antwerpen wil... kies dan net naar de Moedijkbrug voor de route langs Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Over de A17 en de A58. Terug naar Nederland. De A2 Den Bos utrecht Tussen Kerkdriuw en Waardenburg 5 kilometer de werkzaamheden. Ook wegwerk op de A6 Emmeloord-Jouren. Tussen Lemmer en sint Nicolaas, ga 6 kilometer. En op de A15 naar Nijmegen bij Tiel. Daar staat 3 kilometer. De weg is hier het hele weekend dicht. A28, Zwolle-Hogeveen, tussen Om en en Stapporst. 10 kilometer door een ongeluk. De weg is daar een tijdje dicht geweest, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Op de A58 vanuit Tilburg naar Breda loopt het ook al vast vanwege de werkzaamheden op de Belgische E19, waar ik zojuist mee begon. Tussen de knooppunten sint Annabos en Galder staat 6 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Wake up Alleen deze zaterdag bij World een Bosch koelkast... die zuiniger is dan een spaarlamp. Voor slechts de helft van de prijs. Dus met 194,50 euro korting betaal je slechts... Ja, 194,50 euro! Morgen in het Filosofisch Quintet. Voor wie moet de overheid in alle gevallen altijd opkomen? Wie zijn de grensgevallen? Wie wordt geacht de eigen broek op te houden? Het tweede in een serie gesprekken over het wezen van de verzorging staat. Het Filosofisch Quintet, morgen, tien over twaalf, bij Human op Nederland 1.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 Zeker dat we toch een beetje zitten te puffen voor de eerste keerwissingstijden. Wat een volkomen idioot van de Franse televisie. Als yes. de Fransen nu, deze bestuurder, niet meteen uit de Tour gooien... dan zijn ze zo hypocriet als de Nederlanders. Ik kan boos zijn, maar ik denk dat niemand zoiets expert is. Robert Geesink is gevallen. Robert Geesink is gevallen en heeft pijn. Redelijk hard, dus hij uh, had hem mijn rug gevallen. Maar wat een mooie overwinning van die Mark Cavendish in deze etappe. Had inderdaad anders kunnen lopen voor Geesink. Prachtig hoor, Cadel Evans in het geel. Mooie Tourwinnaar. Be to be up right here in the Dit field. is de Radio 1 Sportzomer. Zomer met Gover van Brakel en Jeroen Stomloos. De, de zomer is begonnen. Luik Liège, startplaats van de proloog van de 99e editie van de Tour de France. En dus kunnen we naar Gio Lippens eh, ter plekke in Luik. Gio, eh, een proloog met een parcours dat lijkt op 2004, niet? Ja, het lijkt er wel op. en uh, Het is een beetje zo langs de Maas in het centrum van uh, Luik. Een lastig parcours, dat wel hoor. Ze gaan over uh, de Place saint Lambert, Daar waar luik Bastenaken Luik ieder jaar start. Uh, daar liggen zelfs een kasseitjes. Daar moeten de renners een klein beetje omhoog. Maar gelukkig, gelukkig is het uh, droog vandaag. Het is prachtig weer hier in Luik. Tienduizenden mensen nu al uh, langs de route. Die stonden er vanmorgen om 11 uur al. Grote files in de richting van Luik. En straks om 2 uur krijgen we de eerste Nederlander aan de start. Meteen ook de eerste man vandaag in koers in deze proloog. Tom Velers van Argo Shimano. Hij mag het spits afbijten in deze proloog over 6,4 kilometer. Daarna krijgen we de hele rits. Dan kijken we nog even vlak voor vijf. Tony Martin. Een van de grote favorieten hier in deze etappe, deze openingsrit. Dan Robert Geesink, Liebe Westra, de laatste Nederlander die aan de start komt. En om 17 minuten over vijf dan gaan we er allemaal weer even voor zitten. Want er staat hij aan de start. De man die vorig jaar op het podium stond in Parijs, Kedel Evans. Hij mag dan als laatste over het parcours gaan denderen. En daar zijn we allemaal Benieuwd wie na vandaag de gele trui gaat dragen in de Tour de France. Zometeen is hij ook gewoon in de Tour, Sebastian Timmerman. Maar nu nog even in assen bij de TT, de finish van de Moto 2. Ik heb genoten van de slotfase van die motor 2 wedstrijd Andrea Iannone, de Italiaan, die ging bijna de hele wedstrijd aan de leiding. Maar Mark Marquez, de Spaanse kroonprins van de motorracerij... 19 jaar is hij nog maar die Marquez. Reed in 6, 7 ronden tijd een verschil van bijna 4 seconden dicht op Andrea Iannone... en ging de Italiaan aan het begin van de laatste ronde voorbij. Mark Marquez wint net als vorig jaar trouwens de titi van Assen in de motor 2 klasse Iannone. Moet genoegen nemen met de tweede plaats en Scott Redding... uit Brittannië was heel blij met zijn derde positie. Betekent voor de stand om de wereldtitel dat Marquez hele, hele, grote, hele goede zaken doet. Hij pakt de volle buit en dat niet alleen. de nummers 2 en 3 van de oude stand, Espargaro, Paul Espargaro en Thomas Luthi... gingen in deze race onderuit. Betekent dat Andrea Ianone nu de nummer 2 is met 104 punten. De leider Marquez heeft de 127, dat scheelt dus 23 punten. Espargaro en Luthi staan al op meer dan 30 punten achterstand. Het weekend was het van Marc Marquez in de motor 2 klasse Opvallend trouwens, tot nu toe in deze TT allemaal dezelfde winnaars als vorig jaar. Maverick Vinales bij de Moto3 en Marc Marquez bij de uh, Moto2-klassers. Kijk of Ben Spies strakjes na tweeën ook net als vorig jaar de MotoGP kan winnen. Een uh, bijzondere dag is het vandaag in de naoorlogse geschiedenis van Egypte. Want voor het eerst is daar de vrijgekozen president van dat land beëdigd. Het heeft even geduurd, maar nu hebben ze hem toch. Mohamed Mursi is de naam. Gisteren hebt u misschien al de beelden gezien... hebt u tekst en uitleg gehoord op de radio... over zijn uh, een soort informele beediging op het Tagrierplein in Cairo... ten overstaan van de vele duizenden mensen... die hem uh, naar dat ambt hebben begeleid. Correspondent Sander van Horen in Egypte... maar nu uh, de officiële beediging, Sander, op een, uh, een plek... bij uh, het constitutionele gerechtshof in uh, Cairo... waar wat om te doen geweest is, toch? Ja, zeker, want dat constitutionele hof heeft een aantal besluiten genomen... waar de nieuwe president het absoluut niet mee eens is. En normaal gesproken zou die president ook ingezogen worden voor het parlement. Maar ja, een van de besluiten van dat constitutionele hof is dat het parlement ontbonden is. Dus een hele rare situatie waarbij volgens mij beide partijen het maar op deze manier doen... omdat het op dit moment niet op een andere manier kan. Het was een hele formele bijeenkomst waarbij Morsi nog zei... dat de onaantastbaarheid van het presidentschap wat hem betreft bovenaan staat. En dat is wat hij gisteren ook voor al die fans op het Targierplein zei. Jullie hebben mij gekozen. Alleen jullie kunnen mij wegsturen. Ja, had hij nog een bijzondere boodschap uh, in dat uh, decor van het constitutionele uh, gerechtshof tegenover de mensen die zijn macht uh, in feite beknot hebben? Govert, wat je nu ziet, dat is in feite de proloog van het strijd om, het, uh, om de macht in Egypte. Hij zegt uh, dat alles volgens de grondwet moet uh, gebeuren. Maar ja, die grondwet die moet nog geschreven gaan worden. Dus het zijn allemaal uh, steek, het, het steekspel die je zich nu ontvouwen. Morsi die ervoor kiest om vandaag niet de aanval te kiezen op het leger. Niet de aanval te kiezen op dat constitutionele hof. In de wetenschap dat het nog een hele lange zomer gaat worden waar precies die strijd gevoerd gaat worden. Eerst moet hij gedacht hebben: maar even die officiële beediging. Ik heb de legitimatie van het volk. Ik heb het volk achter mij staan. En daarmee ga ik de strijd aan. Zeker. Maar nu begint de krachtproef. Uh... Uh, met het leger, de machtsstrijd. dat leger dat sinds, uh, nou wanneer was het, begin jaren 50 uh, na uh, koning Farouk ja. uh, de macht uh, greep. Gaat dat een stapje terug doen? Dat gaat wel een stapje terug doen. Nadat ze natuurlijk uh, kort geleden uh, heel veel voor zichzelf hebben veiliggesteld. Ze hebben ervoor gezorgd dat het parlement ontbonden is. Ze hebben uh, een uh, aanvulling op de grondwet geschreven. Op de tijdelijke grondwet waarin ze heel veel macht nog naar zich toe hebben getrokken. Ze hebben het presidentschap in feite uitgekleed. En daardoor hebben ze nu voldoende macht om het even uit te zingen. Ook weer in de wetenschap dat die strijd met de president om de werkelijke macht, dat die nu gevoerd wordt. De basisposities zijn ingenomen, het klassement is bekend, nu gaat er gekoerst worden. Morsi heeft met iets meer dan de helft van de stemmen uh, uiteindelijk gekozen in dat uh, ambt wat hij per vandaag officieel bekleedt. Uh, waar is die andere helft? Die andere helft die, uh, zit met angst en beven toch een beetje te kijken. Ik ben de laatste dagen in een toeristenoord geweest in Egypte. ...waar heel veel mensen waren die op die andere kandidaten, Ahmad hebben gestemd. Uh, niet omdat ze daar zozeer voor waren, maar omdat ze daarmee zekerheid zien. Zekerheid voor het toerisme, stabilite stabiliteit zien ze. En zij maken uh, zich toch wel degelijk ongerust over uh, de moslimbroederschap. Want gaat die de vrijheden niet te veel beknotten? Gaan die niet te heel erg streven naar een islamitische samenleving? En uh, zich zorgen maken over die ontluikende strijd... ...tussen de president en het leger. Want wat gaat dat betekenen voor de stabiliteit en tussen toerisme in Egypte? Heel veel uh, zorg dus, waarbij toch ook wel heel veel mensen het wat realistisch bekijken... ...en zeggen, we kijken het aan, we hebben nu een democratie. We hebben een gekozen president, ook al hadden we hem liever niet gehad. We zijn uh, wel blij dat hij eerlijk gekozen is. En we hopen dat we een echte democratie hebben, want in een democratie werkt het zo. Als je het er niet mee eens bent, dan stem je iemand na vier jaar weg. Sander van horen over een bijzonder moment in de, de geschiedenis van het staatsrecht in Egypte. Het nieuws uit binnen en buitenland, het EK voetbal, Wimbledon, de door de, de Frans en de Olympische Spelen. al van, uh, waar ken ik dat van? Uh, inderdaad, Jeroen van der Boom maakte op hetzelfde duintje de hit Jij bent zo. Dit is origineel, David Bisbal Silencio. Het aftellen, de Tour de France van 2012 staat op punt van beginnen. Nog eventjes geduld. De eerste kilometers worden in Luik gereden. De proloog vindt daar plaats. Tom Velers is de eerste die, uh, die vandaag van start gaat. Steven Dalebout ving de rijden rond het uh, middaguur op. Dus uh, kort geleden voor hij in de bus van uh, Argos stapte. Luik is uh, omgetuurd in een enorme kermis. Uh, de bekende tourcaravaan komt nu voorbij. Tom Velis, jij komt hier net aan fietsen. Het is vijf uh, over twaalf. Is het in jouw hoofd wel, uh, wel rustig of is het uh, ook daar een chaos? Geen chaos. Uh, vrij rustig, maar ja, gezonde spanning denk ik... voor, uh, voor zo van staat te gaan als eerste. Ja, in je Tour debuut. Uh, moet je ook nog als eerste hier die straten door... dat, dat, dat is natuurlijk wel iets extra's, hè? Ja, mooi. Uh, ik sta er, uh, van te kijken dat ik als eerste mag starten. En uh, ja, het is een bij bijkomstigheid inderdaad. Hoe gaat het eigenlijk dat je als eerste mag starten? Heb je dat aangegeven dat je het wil of wie bepaalt dat? Nee, ja, dat bepaalt de organisatie denk ik of de ploeg. Ik weet niet uh, hoe dat gegaan is, maar... Uh... Volgens mij mag je ploegleider bepalen wie van, van de Argos ploeg als eerste gaat dan. Ja, maar uh, en normaal gesproken gaat het, uh, doen we het vaker op nummer. Maar uh, ja, nu ben ik nummer laat. dus uh, die staat dan als eerste. Maar uh, volgens mij is er wel wat wisseling in. Dus uh, het zal niet helemaal precies zo zijn, maar... Ja, in dit geval heeft Rudy Kenda of Christian Kuyberto het dan bepaald. Dus uh, ja, ik vind het prima hoor. Je bent natuurlijk al, al jarenlang wielrenner. En elke wielrenner zegt altijd, de Tour de France dat is het hoogst haalbaar. Daar is eigenlijk iedereen het over eens. En nu sta jij ja, vlak voor de start van die Tour de France. Ja, klopt. En uh, ik denk ook zeker dat, zelf dat het zelf het hoogst haalbaar is. Qua koersen, qua uh, niveau, qua publiciteit, qua alles wat er in fiets is. Uh... Maar brengt het ook extra spanning mee? Ja, ik denk voor de eerste keer, zoals nu dus, uh, een beetje extra spanning, maar gezonde spanning. Dus uh, het is niet dat ik mezelf uh, iets, ge iets wijs maak of iets gek maak. Uh. Je ziet er vrij rustig uit. Um, 6,4 kilometer, je bent een man van de explosie, een sprinter. En man die, die kittel straks als laatste gaat afzetten in die, uh, die sprintetappers in de Tour de France. Dan zou je zeggen, ja, dat is dan toch wel iets voor jou, deze proloog. Je ah, zult het misschien niet geloven, maar voor mij mag het zelfs korter zijn. <laughs> dat ligt mij nou beter dan, uh, dan 6,4 kilometer. Twee, drie kilometer uh, ben ik nog beter bij gebaat, denk ik zelf, dan zes uh, dan kilometer. Dus uh, ja. Maar je gaat je leegrijden? Ik ga me zeker leegrijden. Succes. Dank je. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws- en sportquiz. De nieuws- en sportquiz. Deze sportzomer De nieuwskenner van de week. Die gaan we weer kiezen. Morgen natuurlijk. De laatste dag. Uh, vandaag spelen we de quiz met René Postuma uit Groningen. Ja, helemaal naar heel gekomen helemaal voor de Hilversum. quiz. Ja. hartstikke goed. Bedankt dat u er bent. Ja, het, het is een uh, score van 128 dat op het bord staat. 300 euro kunt u winnen als u daar overheen gaat. Ja, we doen ons best. Ja? Alles een beetje goed doorgekeken? Uh, hele nacht tot uh, drie uur opgenomen. <laughs> goed, nou ja, uh, al, al veel 41 jaar, dus de bagage zal er zeker zijn. En veel naar de radio geluisterd ja, de afgelopen ik heb... tijd. Ik ben een vaste trouwe luisteraar van jullie. Ja, wat is ja. uw werk dan? Ja, ik Jouw ben een scheidingsadviseur. Oh, gezellig. Nou, ja, ja, soms oh, wel, maar meestal niet. Meestal moeilijke mensen uit elkaar houden. Hè? ruzie ruzien. Ja, nou, ik zie een onderwerp. <laughs> ja, zeker. Nou, het moeten wel mensen zijn die gezamenlijk uit elkaar, uit elkaar willen gaan. Ja. En, oh, okay. ja, het onderwerp is niet zo leuk, maar dat je mensen toch weer ja. verder kan helpen. Dat, uh... En bij het nadenken over het oplossen, de radio. Ja, ja, ja, ja. ja, goed. <laughs> La, laten we snel gaan spelen. Inter <laughs> Ondanks dat het natuurlijk een interessant onderwerp is. We gaan naar de nieuwsfactor. Die bepalen we eerst, hè? Je weet het vast. Dames en heren, al deze vormingen zijn erop gericht om stap voor stap... de crisis in Zuid-Europa op te lossen. Zuid-Europa moet zelf door de heen bijten. Er is geen paracetamol of een medicijn waarmee we dat kunnen voorkomen. Namelijk te voorkomen dat het medicijn erger is dan de kwaal, want dat dreigt. En ten tweede de Nederlandse wens te realiseren van Europees bankentoezicht. René Postuma. Eerste vraag. De financiële wereld reageerde opgelucht... na het akkoord dat de Europese leiders hebben bereikt. Er komt financiële steun voor Spanje en Italië. En banken kunnen voortaan ook een beroep doen op het noodfonds. De vraag luidt. Welke instelling die in Frankfurt zit... gaat toezicht houden op die banken? De Europese Centrale Bank. Dat is een mooi begin. Goed. Het akkoord was nog maar net uh, gesloten. Of er werd in één land al gedebatteerd en overgestemd. Het parlement in welk land stemde er vannacht in... met het noodfonds en het begrotingspact? Uh, Duitsland. Dat is goed. Dan uh, een paar sportvragen. De Tour begint in Luik, hoorden we net al. Als alle jaren is er natuurlijk hoop op Nederlands succes. Vier renners mikken op een top 10 notering Maar hoeveel Nederlandse wielrenners doen er in totaal mee met deze Tour? Uh, ik meen 16. Het zijn er 18. Maandag 16. <laughs> er zijn jaren geweest dat het een stuk makkelijker was inderdaad. En daar deden er een paar Nederlanders mee. De laatste Nederlandse etappe winnaar doet nu ook weer mee. Nadat hij de afgelopen drie jaar niet bij de Tour in actie kwam. Wat is zijn naam? Pieter Weening. Helemaal goed. Drie punten. Mooi. Ja, drie punten. We laten u een uh, fragmentje horen. Uh, en dan wil ik graag weten, wie is er hier aan het woord? Uh, ja, er was niet erg veel om over te lachen, want het ging zo snel. En uh, ja, ik moet zeggen dat zij eigenlijk een heel hele goede gastspulster is. En uh, ja, ik kon eigenlijk niet veel doen. Uh, staat Rus. Ja, ja, die ging volgens de Telegraaf op ontluisterende wijze. Uh, <lacht> nou, niet alleen volgens de Telegraaf, Nee, nou goed, ik erover. citeer maar even uh, vanwege okay. het adjectief. De, deze kant, 47 minuten was het, uh, was het gebeurd. Um, ja, het was sowieso een eniverende dag op Wimbledon gisteren, want na de uitschakeling van Nadal kwam gisteren ook Roger Federer ernstig in de problemen. Hij werd bijna uitgeschakeld door een Fransman. Wat is zijn naam? Uh, Julian Beneteau. Helemaal goed. In de vierde set had de Fransman nog twee punten nodig om Federer uit te schakelen, maar uiteindelijk ging hij toch naar de FedExpress. Bij de volgende vraag eh, krijg je de kans de score weer flink op te vijzelen. Er zijn maximaal vier punten te verdienen. Eh, er komen hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen we? Als dus je denkt eh, dat je het antwoord weet, zeg dan stop. Maar denk goed na, want er is geen herkansing. Hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden... des te minder punten je verdient. We zoeken dus een onderwerp. Vier. Ik zoek dit weekend niet de stilte op. Drie. De laatste is van Geert Timmer. Uh, de Titi. <laughs> de Titi en Assen. Ja. ja, maar er gaat niks boven Groningen, maar je komt ook uh, oorspronkelijk je uit de Rente. Uit Rente ja. Kijk, zie ja, dan is de Titi gesneden. Appeltje, poek. eitje. Ja. Uh, appeltje, eitje. Hoeveel punten. Uh, Acht uh, punten in totaal de, de, voor de nieuwsfactor. Nou, dat is uh, uitstekend. Het ja. moet lukken. We doen ons best. <laughs> Weet je wat, wij ja. even de Zometeen, uh, gaan even naar Bimont en zo meteen kijken wat de uiteindelijke score ja, wordt. Want Mark Wasser, ze beginnen om twee uur in Luik aan het Tour de France. En om twee uur gaat het bij jou ook beginnen. Serena Williams tegen een Chinese. Ja inderdaad Jeroen, op het grote centercourt en op baan 1 begint het inderdaad hier om 1 uur. Serena Williams gaat spelen tegen Jizeng. En nog maar weer eens een Chinees, inderdaad. Die partij van een oranske gisteren ook tegen een Chinezen. Ja en dan komen de twee mannenpartijen op het centercourt waar ik enorm naar uitkijk. Eerst David Ferrer tegen Andy Roddick. Geweldige partij natuurlijk. En dan Marcos Bagdatis tegen Andy Murray. Dan zal het hier bom en bom vol zitten. En dan gaat dat los Als Andy Murray hier op de baan komt tegen Marcos Bagdatis die dat publiek natuurlijk ook gaat bespelen. En die ook dat steun van dat uh, publiek wil hebben natuurlijk hier in uh, Londen. Er wordt op dit moment al gespeeld, onder meer op uh, baan 18, daar staat Janine Wiekmaier. De Belgische, ja de Belgen doen het uh, ontzettend goed, hè. Uh, wij liggen eruit, wij van Nederland, maar de Belgen hebben nog heel wat ijzers uh, in het vuur. Twee bij de mannen. Xavier Malice is al door naar de vierde ronde, gaat daarin spelen tegen Roger Federer. Het zal maandag zijn. David Gauvin die gaat spelen tegen Marty Fish, dat is dan een partij uit de derde ronde. Kim Kleister staat al in de vierde ronde. En dus die uh, Janine Wiekmaier speelt op dit moment Five. tegen Samira Pastsek. En het gaat uh, het heel erg goed TVC, met Wiekmaier. Eerste set uh, gewonnen, overtuigend. 6-2. Nou, die Pastsek, toch 9, de speelster die in de eerste ronde hier. het toernooi beroofde van Caroline Wozniacki. En een van de voorbereidingstoernooien op Wimbledon die Pastsek. Dus die kwam in vorm naar Wimbledon toe. Maar Janine Wiekmaier staat uh, uitstekend te spelen. Nou goed, als we dan nog even verder kijken naar het, uh, naar het schema. Wie komen er dan vandaag 1, nog meer 2, in actie? Juan 3, 4, 5, Martin 5, del Potro onder meer tegen Nishikori. We 10, zien Jo Wilfried Tsonga. Hij speelt tegen 5, 3, Lucas Lacco. Allemaal prachtige partijen. Sarah Irani zien we nog, de finalisten van Roland Garros dit jaar. Marty Fish, hij is weer terug naar hartritmestorenis. Hij gaat spelen tegen David Goffin die Belg, zometeen. Dus ja, prachtige affiches allemaal op alle banen. Het is prachtig weer in Londen. vol op zon, het belooft de hele dag droog te worden. De zon blijft er de hele dag bij als het goed is. Ja, en met die partij op het centercourt nog maar eens gezegd. Ferrer, Andy Roddick en dan Baghdatis Murray. Ja, een mooie kan doen. doen. We zijn een beetje jaloers allemaal wel, hè? Dat kan ik me voorstellen. Ja. Oké okay, Mark, veel plezier. Daar in mijn horizon en weer natuurlijk. Uh, tijd nu voor uh, de nieuwe sportquiz. Uh, de beslissing. 228 ah, punten staat hij. Ja. En dan moet je de 17 goed hebben. Joost, om. Uh... René, nee, pardon. Ja, ik denk ja, Bosse, maar denk ik denk Meneer ja, Joost. Joost, ja. sorry, ja, ik zit helemaal in <laughs> het je je we Ja, goed. Uh, nou ja, maar René, over. René, René, die fiets nog wel eens een rondje groningen uh, Hoor, Dan gaat hij oh, oh, okay. weliswaar oh, oh, licht glooien in de hondsrug, de denk ik. Ja, ingewikkelder wordt het niet. Nee. Nou ja, je weet, je weet wat je te doen staat. 90 seconden, want daar gaat het om. Het is een kwestie van tijd en gebruik die tijd. Dus als je weet het echt niet, ga niet te lang nadenken. Roep vooral pas... Dan, dan, zijn we er, dan zijn we er wel uit, denk ik. Dus uh, ik zou zeggen, ga, uh, ga je gang. Laten heb, je, we heb je de papieren bij? Ja, je nou ik zoek ja, eventjes. Okay, uh, de ik vraag. Wel. Dat is goed. The news and de nieuws- en sportquiz. De beoogde ambassadeur van welk land komt toch niet naar Nederland. omdat hij is gepakt met tranken op achter het stuur? Verenigde Staten. Gaan Heel goed. Door. Hoe heet de Nederlandse kogelstoten die zilver heeft gehaald bij de EK Atlantiek? In welke internationale stad zijn 43 Joodse graven vernieuwd? Verenigd. Heel goed. Welke zangeres heeft op haar eigen website bekendgemaakt dat ze zwanger is? Adele. Hoe lang blijft het gebouw van Rijkswaterstaat langs de A12 in elk geval nog dicht? Nog een week. In welke stad is de politie op zoek naar iemand die meer dan 100 auto's heeft bekrast? Emmen. Een bekende Hongaarse rechtsextremistische politicus heeft ontdekt dat hij wat is. Pas. Wat is de naam. Pardon, Joodja. Wat is de naam van het vergat... dat een kaping voor de kust van Somalië heeft beëindigd? Eversen. Heel goed. Katie Holmes wil na ruim vijf jaar huwelijk scheiden van welke acteurs? goed. De geboortekerk in welke plaats komt op de werelderfgoedlijst van de UNESCO? Amsterdam. Bethlehem. Wat helpt volgens een nieuw internationaal onderzoek niet tegen hart- en vaatziekten. Uh, olie, uh, visolie. Dat is goed. De nieuwe Egyptische president Mursi heeft op welk plein de eet afgelegd? Het plein. Heel goed. Een agent uit Breukelen heeft gisteren drie fietsen fietsendieven achtervolgd. Op wat voor voertuig? Uh, een step. Tractor. <laughs> welke partij vindt dat het weer mogelijk moet worden om een hogere hypotheek... dan de koopprijs uh, af te sluiten? Heel goed. De broer van welke grote fraudeur heeft bekend ook gefraudeerd te hebben? Was Benny Middell. Om supersnelrecht mogelijk te maken... moet elk groot politiebureau wat voor een functionaris krijgen. Een uh, officier van justitie. Ja, goed. De gemeente Nieuw-Lekkerland gaat toegang vragen... voor het bezichtigen van welke toeristische attractie? Uh, geen idee. De Modens oh, ja. in... Kinderdijk. Hij moet er 17 Het, ging, uh, ben... het, het, het ging bij René uh, beter dan, dan bij ons, volgens mij. Maar 12 uh, <lacht> heb je er goed. Dat is ja. helaas niet genoeg. Ik dacht, je zit er misschien wel aan. Het is, uh, nee, je had er 17 moeten hebben om uh, over de 128 heen te gaan. En 16 voor een gelijkspel. Uh, het is niet uh, voldoende. Helaas. helaas. Maar je gaat natuurlijk wel naar huis met uh, de twee kaarten voor de beeld en geluid. Experience, zoals dat uh, heet. En uh, je krijgt ook het boek. Andere tijden sport. En dat is niet geschreven door Jurgen Leurdijk. Wat ik altijd heb gezegd. Maar samengezeld door Jurgen Leurdijk en Dirk-Jan Roerleven. En zij hebben al die uh, prachtige sportverhalen gebundeld. En dat boek krijg je ook mee. Wilt u nou meedoen aan de Radio 1 Nieuws en Sportquiz? Dan kan natuurlijk stuur een mailtje met uw naam en nummer... naar de sportzomerradio 1nl sportsomer.radio1.nl René, dankjewel voor het ja, meedoen. Dankjewel. En, en een goede, goede ja. natuurlijk, hè. En natuurlijk. En als je over de A28 gaat, ze ga maar door de polder. Want uh, het staat al vol, hè. Okay. al die motoren. En straks komen ze ook weer terug. De EK-atletiek in uh, Helsinki. Wat uh, hebben we nu? Ja, ik dacht Pols ook hoogspringen. Robert-Jan Jansen en die houtkamp. Klopt Govert, maar die is er al uit, want hij ging wel over 5,30 meter, 30, maar 5,40 meter 40 was te hoog voor hem. En je moet bij de beste 12 zitten om naar de finale te mogen gaan, dus dat is helaas voor hem niet gelukt. Het is wel gelukt voor Monique Janssen bij het discuswerpen kwalificatie. Eh, niet superver voor haar doen, 57 meter en een beetje. Maar ze gaat als elfde de finale in. En we hebben al eerder gezien dat we een prachtige vier keer 100 meter hebben gezien van de mannen. En ook van de vrouwen. Ondanks het feit dat de beste twee Sprinsters niet eh, in de eh, halve finale meededen. Omdat zij vanavond de 200 meter lopen. Maar beide ploegen, estafetteploegen, ploegen, naar de finale. En dat is eh, uitstekend. Straks om 1 minuut over twee gaat. Gregory Sedok zijn uh, randtree maken naar een jaartje schorsing. En uh, dat doet hij op de 110 meter hoorde. Heel benieuwd hoe hij het er vanaf gaat brengen. Maar wat een mooie dag gaan we verder nog beleven... met de uh, finale Discuswerpen met Rutger Smit en Erik Kadé, Met de uh, 4x400 meter halve finale met uh, de Nederlandse ploeg. En natuurlijk die prachtige finales. 200 meter, zowel bij de mannen als de vrouwen. En ik heb het gisteren al gezegd... mijn pet ligt klaar om opgegeven te worden... als we daar <tie> geen medailles gaan halen. Nou, en die waren we eraan. Ja, zeker ja, weten makkelijk. Het is precies half twee het MS-nieuws. Mohammed Morsi is beëdigd als president van Egypte. Hij is de eerste gekozen president sinds de val van het regime Mubarak in februari vorig jaar. De leider van de moslimbroederschap legde de eet af voor het hoogste constitutionele hof van Egypte. Hij is de eerste islamitische president van de Arabische wereld. De macht van Morsi is beperkt. Het leger heeft veel bevoegdheden naar zich toe getrokken. GroenLinks wil dat de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol wordt verhoogd naar 18 jaar. Het congres van de partij heeft het verkiezingsprogramma op dat punt aangepast. In het programma stond nog 16 als grens, maar dat vond het congres te jong. Op het congres wordt later vanmiddag de kandidatenlijst van GroenLinks vastgesteld. Verschillende kandidaten willen op een hogere plaats dan ze op de conceptlijst staan. En het CDA wil dat bij de ontwikkelingssamenwerking de norm van 0,7 wordt gehandhaafd. congres van de partij past op dat punt het verkiezingsprogramma aan. In het programma stond geen percentage omdat de partij het opvindt dat bij ontwikkelingssamenwerking effectiviteit voorop hoort te staan. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. ANWB verkeersinformatie Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden-Oost vijf kilometer. En op de A2 Den, Bo Den Bosch-Utrecht. En er zijn werkzaamheden tussen Kerkdriuw en Waardenburg. Daarom 5 kilometer file ook daar. En op de A6 vanuit Emmeloord naar Jouweren tussen Band en Sint-Nicolaas G8 door werkzaamheden. A9 richting Alkmaar voor het knooppunt Velze 2. En er zijn werkzaamheden op de A15 richting Nijmegen. Bij Tiel staat 2 kilometer file. De weg staat het hele weekend dicht in de richting van Nijmegen. Een ongelukkeerde van ...op de A28 vanuit Zwolle naar Assen. De weg is weer vrij, maar tussen Ommen en Nieuw-Leuzen... ...rijdt het nog langzaam over drie kilometer. En uh, concertatie is begonnen tot uh, op de N57 op de Brouwersdam. En daarom is de weg tot morgenochtend vroeg daar in beide richtingen dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Tour! Beladen met medailles en uh, natuurlijk strak in het pak in, of in het uniform. De veteranen in Den Haag. En zometeen Prem met de sportzomerbus.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 Теперь не vieren, niet vieren, niet разных бед. В niet доме поселился замечательный сосед. Мы niet соседями не знали и не niet себе, что у нас сосед niet на niet и трубе. Fuck. Ja, ja fuck. Fuck. Zo heten ze echt. Ik kan er ze niks echt. aan doen. Ze hebben het niet voluit durven schuiven. Nee. WTF. Dabop. Ja. Het is Veteranendag uh, vandaag. Dat merken ze vooral in uh, Den Haag. De mensen die daar uh, zijn, daar is uh, de dag begonnen uh, met het Nationaal Defilé. Verslaggever Karin Alberts uh, langs de route. Karin, en je bent niet alleen, hè? Nee, dat kun je wel zeggen, Govert. Het is ontzettend druk. Dat geldt voor het Malieveld, waar vandaan het allemaal gaat lopen. Dat geldt ook voor de route. En dat is een ruime bocht rond de Hofvijver, kun je zeggen. Het is niet een enorme lange afstand. Maar het zijn ontzettend veel militairen die hier langs lopen. Want we zijn, ik kijk even op mijn horloge, nu ruim een half uur bezig. En uh, ja, in alle soorten en maten. En ik moet bekennen, ik ben niet zo heel erg thuis in alle... Uh, militaire rangen, standen en uh, bataljons en namen. Dus dat, daar ga ik niet aan wagen. Maar het zijn er heel veel. Allemaal prachtige uniformen met of zonder medailles. Ook voertuigen. En naast mij een meneer die uh, speciaal op zijn scooter hier naartoe is gereden. En ik hoor u af en toe klappen. Voor wie klapt u nou? Ja, ik, ik klap eigenlijk voor alle deelnemers dat ze de moeite hebben genomen om toch uh, naar Den Haag te komen uh, uit heel Nederland. En ze uh, verdienen ja. dat respect. Want het valt mij op, vooral als het oude uh, veteranen zijn, uh, zeg maar mensen die nog de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en dergelijke hebben meegemaakt, dan gaat het applaus omhoog. Ja, ja, dat komt eigenlijk ook omdat mijn buurman ook zo'n oud uh, kniller is geweest en dan uh, hoop ik hem ook hier te zien. Nou, ze maken de ronde uh, over de Hof Vijver, dank u wel. Of langs de Hof Vijver, daar staat ook prins Willem-Alexander, die op een gegeven moment de defilé afneemt. En dan komen ze weer uit op het Maliveld. En daar sprak ik iets eerder vandaag ook met zo'n echte veterijn, veteraan, Jan van Dijk uit Enschede. Hier wat je noemt een echte veteraan. Ja. In welke tijd heeft u gediend, meneer? Uh, 1947 tot 1950, in uh, Midden-Java. Ik, ben, uh, ik was een martierist We hadden zo'n open panzerwagentje zaten mee. We moesten snel uit en in kunnen springen om een stukje stelling te brengen. Dus. En een van die panzerwagens die zal straks ook meerijden in het défilé. stel ik me zo voor. Ik denk het wel, als hij er staat. Ik heb het nog niet gezien. Maar als het er is, rijd je wel mee. Wat is het voor u om hier rond te lopen? Oh, wel leuk, ja. Heeft u al bekenden gezien? Ja, ook wel. Ja, zeker. Ja. Er zullen er niet zo heel veel meer over zijn nee. uit uw tijd, denk nee. ik. Hè? We lopen nog mee met... Uh, Twee van ons bataljon, van het Twintse bataljon 553, ja. De rest is allemaal, uh, kan niet meer, of is overleden. En we hebben altijd gezegd, we houden vol tot de 85ste. Hoe oud bent u nu? 85. Dus dit is de laatste keer dat u komt? Uh, nou, niet helemaal 100% zeker. Als de gezondheid het toelaat, bent u hier volgend jaar weer? Denk het wel. Omschrijft u eens, hoe belangrijk is het voor u, zo'n veteranendag? Ja, dat is heel belangrijk, ja. ja. En toen we terugkwamen in Indië, was er niks voor ons. Totaal niks. En van lievele is dat verbeterd. Prins Bernhard heeft er een grote hand in gehad. En we hebben de oud-Indië-gangers hebben zich verenigd. En zodoende werd er steeds meer gebeurd. En er kwam de jongere veteraan bij. En die hadden nog het algemeen een iets grotere mond. Dus... Toen kwam er meer van ons last. En het feit dat het nu eigenlijk gezamenlijk wordt gevierd tussen gevierd, aanhalingstekens voor oude veteranen, zal ik maar zeggen en de jeugdigen die ja, net terug goed. zijn uit Afghanistan, is dat goed? Ja. Dat is goed. De jeugd moet overnemen, zoals met alles. Hè? Als ze het die niet meer doen, dan verdwijnt het. Hè? Dus er zijn, het komt toch iedere keer uitzending, daar blijft ook niet op. Zou het nu heel anders zijn in deze tijd om op missie te gaan uh, naar uh, zo'n zo toch gevaarlijk gebied als Afghanistan? Als ik in uw zie, tijd? Ik zie overal het nut niet van, nee. nee. Kijk, het is wel mooi in Afghanistan dat ze het doen willen, maar het is allemaal omringd door vijandige landen, dat en uh, ik weet niet, ik ben bang dat die, die jongens, die 23, van niets gesneuveld zijn. Net als bij ons die zes, meer dan 6000. He. Ja. Dus wat u betreft die overeenkomst? Ik denk aan ons van ons van 500, ruim 500 man. zijn er 37 van gesneugeld en meer dan 100 gewond dus. Ja. Ja, dat ging, maar dat zag je nooit voor voor de radio hoor je niet. In de krant stond er niks van. Nee. Dat was heel gewoon. He. Het waren het andere tijden, hè? Ja. Andere tijden inderdaad. Jan van Dijk uit Enschede, dus hartje Den Haag... rondom de Hofvijver met al die duizenden veteranen... en die historische legervoertuigen. De Tour de France van dit jaar krijgt een eigen Tourmuseum... in de studio hier van Radio 1 De Sportsoper. Dat museum gaan we vandaag openen, Govert... in samenwerking Ach. met het Huis van de Wielersport in oprichting. Te zien op radio1.nl via de webcam. Kijk vooral, ah. want we hebben een prachtig attribuut. Het Radio 1, Sportzomer Tourmuseum. Ja, ja, het eerste attribuut ligt hier voor ons. Ja. Govert heeft al geroken. Het is de trui van. Ah, van nou, van, van. Steven Rooks. De trui ah, die je hij. Uh, won. Zullen we het laten zien? Ja. Ah, kijk, ja. Op de, hij de webcam kan die. Ja. Ja. ja, het is echt schitterend. Um, je ziet hem, uh, het, het is van PDM in die tijd. En de P is al een beetje ervan afgegaan. De letters zijn een beetje vervaagd. Café de Colombia was de sponsor destijds. En uh, Gio Lippens, jij luistert mee, hè? Ja, zeker. Met, uh, met, met plezier. Mooi. Terug in de tijd. V vertel, uh, vertel eens even iets over die trui. Ja, uh, uh, hij stinkt ook Welke een heb je nu? Over de bollen of over de combinatie trui? De, de bolletjes trui. De bolletjestrui, ja, 1988, het topjaar van, uh, van Steven Rooks in uh, de Tour. Hij werd toen tweede in het uh, klassement. Hij pakte die bolletjestrui, pakte ook de combinatietrui. En hij won natuurlijk de rit der ritten, de koninklijke aankomst op uh, Alpe du West. Ja, dat kunnen we ons allemaal nog herinneren. Prachtige dagen waren dat in die Tour. Um, waarom waarom uh, sprak, want hij sprak enorm veel mensen aan. Hè. Was dat eigenlijk alleen omdat, ze, omdat we eindelijk weer eens een keer uh, die, die berg heel hard opreden toen? Dat is onder meer. Uh, maar hij die kwam bij huizen Noord-Holland. Zo plat als een dubbeltje daar. Uh, ik weet nog uh, toen hij de bolletjesdrui won. Dat ze daar uh, het... Uh, ik dacht zijn huis ja. helemaal uh, in, uh, in bolletjes tinten uh, geverfd hebben. Dus uh, gewoon allemaal rode stippen op dat huis. Op een witte achtergrond. Dat zag er prachtig uit. Uh, Rooks reed al een tijdje mee trouwens. Want in 1983 toen brak hij echt door. Toen won hij uh, zomaar vanuit het niets. Won die luik Bastanaken Luik. Was hij uh, met Steven Roach. Bijna naamgenoot was hij uh, onderweg. Ja. En hij reed toen uh, toch wel de... de, de, de, de ja. Ja, redelijk bekendere renner Roig reed hij er af in de richting van Luik. En vijf jaar later dus ja, die Tour de France waarin hij echt, nou ja, alles, alles kon bijna uh, wat hij deed. En nu hangt zijn trui uh, hier, de bolletjes. Uh, is, ja, hoeveel winnaars hebben wij gehad van die bolletjes trui? Ja, dat is misschien, misschien een beetje een moeilijke vraag. Maar was hij misschien een van de laatste Nederlanders of niet? Of uh, heeft Tunissen nog gewonnen? denk ik. Hennie Kuiper toch ook. Ja, uh, ja, Hennie Kuiper ja, heeft ja, voor tenminste rood. leden gewonnen. Maar daarna, uh, uh, ja, Teunissen zou ik zeggen, jawel. Ja, ja toch? Toch, Jazeker. ja, zeker. Ja. Okay, uh, ik dacht misschien negen, ook... 1989, uh, jaar later. Die won toen tenminste ook die etappe ja, naar Alpe de West, Gertje en... aan Teunissen. En die, die, die, die, die uh, ja. pastoor daar uh, bovenop Alpe de West, die moest de klokken maar luiden. Want iedere keer als er een Nederlander won, dan moest oh, hij nou, de ja. klokken luiden. En <laughs> dat waren er nog wat. He. Peter Winnen voor die tijd, uh, ja prachtige overwinningen daar gezien. Ja, ja, daarna, daarna brak het tijdperk, denk ik, uh, vier rank aan. Hè, dus die heeft jaren die bolletjes uh, en, di en dit jaar ingenomen. wil Pieter Wening een winnen. Ja, goed. We horen hier z'n weer, uh, Gio, ongetwijfeld. Uh, we gaan nu even naar het België. Want dat begint. Daar ben jij ook natuurlijk, maar dat begint al vol te lopen voor die start. De toeschouwers, daarbij. Veel Nederlanders die stromen de stad binnen. En in die menigte ook onze verslaggever Joris van der Kerkhoff. Na het ontbijt pakken ze de fietsen en die gaan ze wassen. Want na een weekje fietsen door Nederland en België zijn ze vies. Vooral in België zijn ze gisteren vies geworden. Wind, Four seasons. Run day, you know? Vandaag begint dan de Tour de France in België. Je zou denken, fietsers uit Australië, helemaal uit Australië hier naartoe, die gaan met de fiets uit Maastricht waar ze slapen, wel naar Luik toe, maar nee, ze kiezen de praktische weg. Het is een beetje tricky om de fiets te houden. Het is een beetje tricky om de fiets te imagine. Het is heel erg leave met mensen, denk much Dus waarom take je de fiets? Het is veel handiger om back yeah? yep. de have te nemen. Je gaat met de en dan je terug en dan hebben een andere avond, misschien. De smokkelaars. Mannen die iedere week met elkaar gaan fietsen. Vrienden. <laughs> waren het in ieder geval. Nu zijn het grote rivalen. Maar ook mannen die twee jaar geleden hebben bedacht... dat ze naar Europa zouden komen... om hun liefde voor het fietsen hier met z'n allen te gaan beleven... bij de start van de Tour de France. Hoe lang hebben we dit gepland? Twee jaar? Twee jaar. Nu is 2012 en sindsdien is er wel wat gebeurd. Geert is heel veel kilos afgevallen. Deze guy, heeft lost 20? 27 kilos. 27 kilos. Andrew is gevallen, heeft een ongeluk gehad met een met een auto, heeft zijn pols gebroken. Andrew got a road accident with a car and broke his wrist. Plaat in zijn in zijn arm. He's got a he's got a metal plate in his wrist. En het is een beetje lelijk bij zijn neus. En ha ha ha. Ja. modellen ja. ja. kan je modellenwerk he he he niet een modeller doen. And I was a model before that. Uh. <laughs> That's right for fast food companies, <laughs> truck stops. <laughs> maar degene die het hardst getroffen is, is Tim. Tim heeft een hersenbloeding yes. gehad. Yes, yes. I think uh, we we really um, appreciate being here. We're very lucky to be here. I think it's a bit more special. Praat een beetje leuzer. And so to be here is is a, is a great thrill. Ik vind het fantastisch om er hierbij te zijn. Het maakt de reis hier naar Europa nog mooier dan ze in 2010 al bedacht hadden. it's uh, yeah. getting there. It's yep. getting there. Yep. Just chipping away. So our aim is also to climb Mont Ventoux down in Provence. So that'll be the tester. Fietsen worden verder schoongemaakt. Vandaag dan met de trein naar Luik. Morgen meer dan 100 kilometer fietsen naar Namen. Dan staan ze langs de route. I looked at the route for tomorrow. 109 kilometers. Oh ja, het gaat er over de Tour de France, dus wie gaat er winnen? Uh, Bradley Wiggins. But you know, Cadell is a fighter. We saw that last year. Hmm. So he um, he looks strong. En ook de wedstrijd is misschien niet zo van enorm belang. Het gaat voornamelijk om de vriendschap. Nah, just Good van vier mannen die door Europa aan het fietsen zijn, begeleid door hun vrouwen. En ze heette dan de smokkelaar. Er zit een heel verhaal achter. Maar laat dat nou maar gewoon het geheim van deze vier mannen zijn. Joris van de Kerkhof vanuit Luik. De startplaats van de Tour de France. De Radio 1 Sportzomerbus Staat vandaag in Dordrecht. Prem Radakensjoen. Uh, Prem, goeiemiddag. Goedemiddag, meneer Van Brakel. Ja, luisteraars, u vraagt iedereen zich af waarom ik ging over, ja. zeg, maar ik vind. Ik en ja. heb als uh, tiener, een uh, jonge fan, naar hem geluisterd. <laughs> en ik, ik kan het niet Genoeg. over mijn hart krijgen, meneer Van Brakel. Sorry, ik vind ik zeg het zeggen niet met distantie, maar heel respectvol hoor. wel. Dus uh, uh, uh, tegen Jeroen kan ik gewoon zeggen: hoi Jeroen. Maar hey, Prem. Uh, wat ontzettend leuk is, vanochtend had ik. <laughs> vanochtend dat de kamieke van der Wee belooft... dat uh, we zouden vertellen vanmiddag... waarom mensen ja. die in Dordrecht wonen... Dan als schapenkoppen worden genoemd. <laughs> ja. En ik heb bij me de directeur van... City Dordrecht Marketing Gerben bij. jullie hebben een prijs gewonnen hè? Klopt. Welke we prijs? Zijn, wij hebben de Nationale City Marketing Trofee gewonnen. En over zijn we ook uitgeroepen tot evenementstad van het jaar. En waarom? Omdat we een hele mooie stad hebben waar heel veel mensen heel veel leuke dingen doen. Uh, en omdat ik denk dat de juries uh, uh, het gevoel hebben dat wij ook die stad op een goede manier op de kaart proberen te zetten. Ja, want Dordrecht was 15 jaar geleden echt. Nou, dat was niet aan te zien. En de jaren 70 wilde zelf waar we vanochtend waren wegkieperen. Ja, er is heel hard gewerkt aan die stad. Er is ongelooflijk veel in geïnvesteerd. Dat plein waar we hier nu staan, Scheffersplein, prachtig terrassenplein met een beeld van een, uh, van een kunstenaar uh, op het midden. Vijftien uh, jaar geleden was dit een parkeerplaats voor de mensen die naar de VND wilden. En je ziet wat er van geworden is. En dat is een voorbeeld uh, wat je ook op heel veel andere plekken in de stad kan waarnemen. Er is gewoon echt heel veel aan verbeterd, mooier gemaakt, veel enthousiasme. Oké, okay, nu de trivia vraag is: Waarom zijn de inwoners van Dordrecht schapen koppen? het was een belangrijke handelsstad in de middeleeuwen. En als je de stad in wilde, door de stadspoort heen... met vlees of met levende dieren, dan moest je belasting betalen. Daar had toen ook al niet iedereen zin in. Dus er waren een vader en een zoon die hadden bedacht... als wij nou een schaap aankleden als een mens... cape om, ding over, en die nemen we mee op de bok van de wagen... dan komen we wel binnen. Alleen dat schaap dat blaten helaas toen ze onder de poort doorreden. Oké, okay, dus daarop... En het, wat het leuke is, en uh, dat wist ik helemaal niet... maar jullie hebben hier de eerste statenvergadering gehoud, gehad van 19 juli tot en met 23 juli 1572. Waar was dat ongeveer? Dat, dat was in het, het hof, het Augustijnenhof. Dat was ooit een klooster geweest en daarna kreeg dat een wereldlijke functie. Daar kwamen de Hollandse steden bij elkaar. Eigenlijk is dat het begin, het formele begin van de opstand tegen de Spanjaarden. De plek waar Willem van Oranje is aangewezen als leider van de opstand. Dus in zekere zin het begin van de staten der Nederlanden. En uh, was Amsterdam er ook? Nee, Amsterdam bleef weg. Die hadden in die tijd, overigens natuurlijk later, wel een hele belangrijke rol gespeeld, ook in die strijd. Uh, ook als wapenhandelaar, want het was een oorlog en die verkochten alles wat los en vast had. Maar Amsterdam had juist in die periode een uh, roomsgezinde burgemeester. Dus die deed je toen even niet mee zo hard aan die opstand. Dus al die arrogante Amsterdammers die steeds denken dat ze geweldig zijn, moeten we altijd zeggen. Toen echt Nederland begon, en toen er opstand moest komen tegen de Spanjolen, toen gaven jullie niet thuis. Nou, het is inmiddels zo lang uh, geleden uh, Prem, laten we ze dat maar niet meer nadragen. Uh, okay. <laughs> nu is um, iets wat ik me steeds afvraag. Um, het, is, het, is, het is crisis. Jullie willen prijzen, maar ik loop door de binnenstad. En om, luisteraars om het even te beschrijven, het is zonnig. Je ziet echt, het zit vol met gelukkig uitziende mensen die de terrasjes pakken. Mensen zijn bij de waterboot hier naartoe gekomen. We zagen nog een gehuld stel wandelen, gelukkig uit hun ogen kijken. Het, uh, als je toch loopt door die binnenstad, staat er veel leeg. We staan voor de waag. Die staat ook leeg. Je ziet een heleboel winkels leeg. Hoe gaan jullie om met de economische crisis? Nou, daar kan je een paar dingen over zeggen. Als je kijkt naar die leegstand, ik denk dat alle binnensteden in Nederland er last van hebben. Wat wij proberen te doen is om te beginnen doorgaan met het organiseren van evenementen. Daarom zijn we evenementenstad. Maar ook heeft Dordrecht besloten om niet op marketing te bezuinigen. Vanuit de gedachte uh, laat ik het in radiotermen zeggen. Je kunt een geniaal radioprogramma maken. Maar als niemand de zender kent, dan heb je geen luisteraars. Dat geldt voor Dordrecht ook. Prachtige stad, veel te bieden. Overigens niet alleen voor toeristen. Ook voor mensen die wat willen komen kopen. Ook om te wonen en te werken. Maar wat we gewoon merken nee. is, die stad heeft last van onbekendheid. Dus we zijn heel erg bezig om dat uit te dragen. En we kijken ook wel naar die leegstand. Dat is een probleem wat niet alleen wij hebben, maar andere steden ook. Uh, en daar moet je hard aan werken. Maar Als je bijvoorbeeld kijkt naar toeristisch bezoek naar Dordrecht. Even ter vergelijking. Periode 2007-2010 in Nederland gemiddeld 6% bezoekers minder in de Nederlandse steden, 12% minder bezoeken. Dus mensen komen minder en ze komen ook minder vaak. In diezelfde periode bij ons plus 25, plus 35. En daar zijn we trots op. En hoe komt het? Is het wat, wat ik, ik merkte ook, hier zijn jullie wat minder spastisch met particuliere investeerders. Het, het, het, het, het, het, het lijkt alsof iedereen hier samenwerkt. Nou, de kern van city Marketing, we hebben die prijs gewonnen, uh, is natuurlijk dat je allerlei dingen doet in communicatie. Maar de echte kern van citymarketing is het creëren van samenhang en samenwerking. Met mensen praten over hoe je naar die stad kijkt. Wat je identiteit is, wat het betekent. Over hoe je samen dat over het voetlicht kunt brengen. Ik heb voor een middelgrote stad een heel fatsoenlijk marketingbudget. Maar als ik het vergelijk met de grootste adverteren van Nederland, dat is Albert Heijn. Dan heb ik ongeveer een halve week Albert Heijn. Als wij dus toch met elkaar die stad over het voetlicht willen dragen... dan betekent het dat we met andere partijen in de stad uh, samenwerking moeten zoeken... en dat we dat zo goed mogelijk met elkaar moeten doen. Oké. Okay. We moeten gaan afronden, meneer Van Brakel. Paul Rijman, de technicus, en ik hebben heerlijk genoten... van een heerlijke chow min, met alles erop en eraan. We hebben, ja, ik kan niet anders zeggen, ik, uh, ik wil er niet wonen, maar het is een prachtige stad. Nou, maar je bent ook als bezoeker meer dan welkom, Prem. Altijd weer. Oké. Okay. Meneer Van Brakel, Jeroen, terug naar jullie. Misschien is er al nu zo de Tour de France... of gaat de SP weer de grootste partij worden? U hoort het al. Allemaal hier op Radio 1. E. Zeker, in de loop van deze middag komen al die partijcongressen ook los. Dordrecht dus geportretteerd. Zeker Dordrecht, uh, nu op toeristisch uh, gebied City Marketing, door Prem uh, Radakishoen. Mooie stad aan, uh, aan het water. Bedankt. En weer terug naar, naar Luik, want ja, daar komt veel vandaan natuurlijk vandaag. Zometeen om twee uur is Tom Velers de eerste die uh, aan het vertrek staat van de 99e Tour de France. Er is altijd zo'n village départ natuurlijk bij uh, de Tour Start. Ja, het, het, het. Ja, het woord zegt het al. En daar is het nu ook Jeroen Wilaar. Ja, en dat staat in een heel mooi, statig park. Het Parc d'Avois. Midden in Luik, vlak bij het oude centrum. Over city marketing gesproken. Tweede keer dus in binnen tien jaar dat Luik zich zo kan profileren. En dat doen ze in dit park heel mooi. Staan die witte puntdaken, de gele puntdaken bij de stand voor de kranten. Uh, er rijdt hier een, een postbode rond met een oude telefoon. Uh, de bekende steltlopers. Ik zie daar ook de de burgemeester van Utrecht nu vlak voor mijn neus rondlopen. Die is hier met een hele delegatie. Zoals altijd is dit uh, Village Depart uh, buitengewoon geschikt voor een rubriek als het uh, Stan Huygensjournaal van uh, de Telegraaf. Je weet wel voor de lezertjes van de Gezond Verstandkrant. Uh, de hoogste society die elkaar ontmoet. Nou, dat loopt hier ook allemaal rond. Behalve die burgemeester van Utrecht die nog steeds maar hardnekkig uh, blijft streven naar een dergelijke Village départ onder de over een paar jaar, heb ik hier gezien de burgemeester van Luik meneer Willy de Meijer die daar straks om half één hier samen met Christian Prud'homme het lint van het village départ officieel optrok. Um, drie uur komt hier de Belgische premier, Elio Di Rupo uh, Belgische koning Albert wordt verwacht in tournee over twee dagen Jean-Marie Pouf liep hier rond en um, um, de oude Poudidor is een natuurlijk. Natuurlijk ook weer naast Bernardino en een keur van andere hoogwaardigheidsbekleders, zoals Paul Jacobi. Paul Jacobi is de hoogste gedeputeerde van het eiland Corsica, waar volgend jaar het Village Depart voor het eerst zal staan bij de 100ste editie van de tour in. Port de Vecchio. Hier tussen de platanen van Parc d'Avoir gaat uh, zometeen ook Tom Velers op uh, de zogenaamde ramp de lancement staan met zijn fiets. En uh, ik heb hier nog uh, een uh, debutant bij mij, even heel kort, collega Filemon Fil Fil Fil Wesseling, hoe vind je het hier? Ja, nou, ontzettend leuk. Want ik was een beetje zenuwachtig hoe ik zou worden ontvangen door de andere journalisten. Bijvoorbeeld door jou of door Gio Lippens. En uh, ik vind het wel uh, mooi dat ik een warm welkom geheten ben. Dankjewel. Ik moet afronden. Straks meer over de Tour met Tom Velders en Gio Lippens. Dat is mooi. Ja, ja Tjurel, natuurlijk. De film uh, die gaat ook in de Tour uh, ja. zijn kunsten vertonen. Hè? Horen Appel, Appel we Appel later uh, vandaag al meer van natuurlijk hier ja. bij de Radio E-Sportzomer. Bon, en dan uh, Wimmel en Mark Brasser. Tja, ik hoorde Sue Barker eventjes ja, achter. Hoorden jullie er ook? Ja. De godin van de BBC, hè, om er zo maar even te noemen. Ja, die zal hier zometeen op het Centercourt. En dat zal zijn om, eh, om, om één uur, twee uur in jullie tijd doet zij een, een, een kleine ceremonie. In Nederland is het Veteranendag. Hier is het Armed Services Day. Sergeanten, luitenanten, corporalen van de Britse lucht, land en zeemacht. Die worden vandaag geëerd. Ja, ik hoorde net een paar mooie namen van Jeroen Wielaert. Ik zal er ook een paar noemen, want er kwam net een keurige heer hier. De commentaarpositie op alle, alle heren in eh, Groot-Brittannië die zijn keurig maar deze was heel keurig en die overhandigde mij de indeling van de Royal Box keurig op wie op welke rij zit en dan zien we bijvoorbeeld Sir Bobby en Lady Charlton zijn er vandaag Jack Nicklaus de Amerikaanse golfer Ryan Giggs de voetballer Boris Becker heb ik gezien vanmorgen inderdaad op het park... al samen met zijn vrouw Lily, zijn Nederlandse vrouw Lily. Ilja Nastase is er, Mary Pierce is er. Ja, zo'n dag gaat het worden hier op het Center Court. Uh, en dan mag daar zo meteen Serena Williams spelen. 13-voudig Grand Slam winnares. Vier keer won ze toernooi hier op Wimbledon. Uh, het belooft nogmaals, ik heb het al eerder gezegd... een prachtige dag te worden. Al deze mensen, al deze grootheden uit de sport, uit de politiek. Uh, de Royal Family zal ongetwijfeld ook nog een paar mensen sturen. Het, het, het, het is een topdag hier op Wimbledon... Uh, terwijl uh, ondertussen zit ik ook nog even met een schuin oog te kijken naar baan 18. Want dat is natuurlijk ook wel leuk. Daar speelt Janina Wiekmaier. Speelt haar haar partij Past gepastzek. Wiekmaier de eerste set uh, gewonnen. Makkelijk gewonnen. Uh, ze heeft wat meer moeite in de tweede set. 5-4 is het daar uh, inmiddels. Dat is dus een, een spannende tweede set. Maar goed, uh, nogmaals. Ja, het belooft uh, een spannende dag te worden. Hier een mooie dag te worden. Uh, het begint ietsje later. Dus door die hele ceremonie zo meteen op het centercourt. Met uh, Sue Barker daar als eerste in een hoofdrol. Ongeveer om kwart over één uh, komt Serena Williams naar buiten voor haar partij tegen de Chinese Jizeng. Een speelster die ze zeker niet mag onderschatten. Die stond hier al eens een keer in de halve finale. Is al wel wat jaartjes geleden. 2008 was dat. Maar we hebben het gisteren gezien in die partij van Shuai Beng... tegen Alranska Rus. De Chinese speelsters doen het goed op snelle banen. Doen het goed op grasbanen. Dus Serena Williams zal deze Jizeng zeker niet gaan onderschatten. Kwart over één ongeveer lokale tijd. Kwart over twee bij jullie gaat het hier beginnen. Serena Williams tegen Jizeng. De klaaglijn is bijna weer geopend. En dus zit hier Tom van het Hek, Tom. Goedemiddag. Ja, we gaan uh, zo weer aan de telefoon zitten. En het uh, loopt storm de laatste dagen. Dus, Waarom? Uh, nou, ja, niet één specifieke onderwerp. Maar uh, nou, alles uiteenlopend. Kla klagen, adviezen. Beetje klagen over het programma. Lekker zo hier en daar ja? over iets wat misgaat. Of ja, de mu maar, maar muziek maar is verkeerd. een dankbaar onderwerp. Mm -hmm. Zo zijn een aantal van die dingen. En uh, ja, de, de mensen... De belastingadvies, alles komt langs eigenlijk. Het kan allemaal op 0800-1101. Dus ik ga weer naar de overkant en de mensen mogen vanaf nu gaan bellen. Goed. Uh, 0800-1101. Ik het goed onthouden. Ik ga het ook oh. even opschrijven. 1 1 1 1. We gaan uh, langzaam richting uh, 2 uur. En uh, dan gaan we kijken hoe uh, Greg Sedok het doet. Bij de 110 meter hoorde hij is weer terug na een uh, schorsing van half jaar... en wil zich plaatsen natuurlijk uh, voor de Olympische Spelen. Wilt u meepraten over de Radio 1 SportsZoom? Dan kunt u dus bellen met uh, 1101. Uh, uh, 0800-1101 met Tom van het Hek. Ook meepraten via Twitter, hashtag Radio1R1 Sportzomer. Anders kunt u ook gewoon mailen hoor: Sportzomer 1nl Dit is de Radio1 Sportzomer.